De Afrikaanse voetbalbond moet op zoek naar een ander gastland voor de Afrika-cup. Het toernooi zou moeten worden gespeeld in Marokko... maar dat land wil het toernooi wordt uitgesteld tot 2016. Reden is de ebola-uitbraak in West-Afrika. Marokko vroeg een paar weken geleden al om uitstel van het toernooi. De Afrikaanse voetbalfederatie weigerde daarop in te gaan... en gaf Marokko tot vandaag om te beslissen. Marokko blijft dus tegen. Het is volgens het land onmogelijk om alle bezoekers goed te controleren... op verschijnselen van ebola. In de eredivisie heeft SC Heerenveen met 2-2 gelijk gespeeld tegen Goethe Eagles. De club in Deventer kwam op een 2-0 voorsprong en de gelijkmaker viel pas vlak voor tijd. Peck won thuis met 2-0 van FC Groningen. Ado Den Haag versloeg Willem II met 3-2. wedstrijd Nakbreda tegen AZ is nog bezig. Het weer steeds meer bewolking en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen bewolkt en af en toe zon, vooral in de middag en de avond, plaatselijk kans op lichte regen. Middagtemperatuur dan, 12 graden. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFN. ZFM. Met nu The Nightwalk. Faz in je seatbelts. Seatbelt. Hold on. Hold on. Het is tijd voor een wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a player. In 3, 3, 2, 2, 1, 1.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 No no no I don't need a no. No no no no, no, no. no no no no no Global House Vibes with DJ Nazori We'll right. Back. Malzo. No. Global House Vibes with DJ Malzoy.